niet dat ik u lastig vallen, maar kan ik u van dienst zijn? Ik praat graag. Elke gelegenheid is mij welkom. Dat is een goede zin. Dan schuif ik mijn glas bij u aan. Oga. Meneer wil bestellen. Denkt u lang in Amsterdam te blijven? Vraaie stad. Stad aan de amstel. Fascinerend. Dat woord heb ik lang niet gebruikt. Sinds ik daar weg ben. Parijs, om precies te zijn. Ah, dat is jaren geleden. Maar het hart heeft ook een geheugen. Ik ben niets vergeten van mijn eigen stad aan de Zijde. Volgens mij hadden mijn stadgenoten daar twee passies. Seks en ideeën. Soms vraag ik me wel eens af wat de toekomstige historici van ons zullen zeggen. Voor de moderne mensen hebben ze aan één zin genoeg. Hij ging op in bijslaap en kranten. Ah, daar is onze borrel. Op uw welzijn. Ah, dat is goed voor ons, zegt de dokter. Overigens ben ik geen arts. Als het u interesseert. Voor ik hier kwam was ik advocaat. Nu ben ik rechter in penitentie, mag ik me voorstellen. Jean-Baptiste Clamence. Om u te dienen. Mijn beroep? U vraagt zich af wat een rechter in penitentie is... Een rechter die zijn boete als toga draagt. Een rechter in gevangenschap, een schuldig rechter. Daar heeft u moeite mee? Mijn beroep is tweeledig. Net als de mens. Ik kan het u toelichten. In zekere zin hoort het ook bij mijn vak. Maar dan moet ik u eerst tot beter begrip Een paar dingen uit de doeken doen. Een paar jaar geleden was ik nog advocaat in Parijs. Een zeer bekend advocaat, al zeg ik dat zelf... Uiteraard heb ik u mijn ware naam niet onthuld. Ik was gespecialiseerd in de meer verheven zaken. Weduwen en wezen, zoals dat heet. Ik vraag mij nog af waarom, want per slot heb je ook loesje weduwen. en delinquenten wezen. Maar als ik aan een beklaagde ook maar even iets van een slachtoffer geursnoofd... dan kwamen mijn handen in actie. Het hart lag op mijn handen. Alsof vrouw Justitia avond en avond alleen met mij naar bed ging. Ja, ik genoot van mijn talent. En we weten allemaal dat daar het geluk in schuilt. Ik genoot. Zo was ik verrukt als ik blinden kon helpen de straat over te steken. Ik hoefde heel in de verte maar een stok te zien aanzelen op het hoek of ik schoot meteen toe. Ook mocht ik graag mensen op straat wegwijzen of een vuurtje geven of een handje helpen bij een volle kar Een afgeslagen auto duwen... Het blaadje van de te kopen of bloemen van een oud vrouwtje. Al wist ik dat ze die gapte op het kerkhof Montparnasse. Ook... Dat kreeg ik er moeilijk uit. Dat gaf ik graag aan bedelaars. Een vriend van mij, voorbeeldig christen, die moest bekennen dat de eerste gewaarwording als een bedelaar zijn huis naderde onaangenaam was. Bij mij was het veel erger. Ik jubelde. Het zijn mijn kleine trekjes, maar zo krijgt u enig idee hoeveel genoegens ik continu had in het leven. Ook in mijn beroep, bijvoorbeeld. In de wandelgangen van de Palais de Justitie aangesproken worden door de vrouw van een beklaagde die ik had verdedigd. Puur en alleen uit rechtvaardigheidsgevoel of medelijden. Ik bedoel, zonder betaling. En die vrouw kan te horen stamelen dat er niets, maar ook niets kon uitdrukken wat ik voor ze had gedaan. En, en dan antwoorden dat dat vanzelf sprak. Dat ieder ander hetzelfde had gedaan, zelfs aan te bieden om haar door de eerste moeilijke dagen heen te helpen. Alle dankbetoon af te wimpelen om de weerklank zuiver te houden. Die vrouw de hand te kussen en er daarbij te laten. Kijk meneer, dat gaat alle vulgaire ambitie ver te boven. Tot een hoogtepunt waar het goede geen andere stimulans meer nodig heeft dan zichzelf. Ja, zo genoot ik van mijn eigen hoogverheven zijn. Het stelde mij boven de beklaagde die ik tot dankbaarheid hong. En boven de rechter. Over wie ik mijn oordeel velde. Sta daar eens even stil, meneer. Ik kon straffeloos leven. Geen enkel oordeel. Sloeg op mij. Ik leefde niet op het toneel van de rechtszaal, maar ergens daar hoog boven in de kap. Om tenslotte in de hoogte te leven, is de enige manier om door alle te worden gezien en toegejuicht. Een rechter die straft. Een beklaagde doet boete. En ik, hoog verheven boven en vonnis en straf. Ik heerste vrij in een paradijselijk licht. In feite door zo ongecompliceerd te zijn, voelde ik me een tikkeltje übermensch. Jarenlang heb ik letterlijk gezweefd. Ja, waar ik eerlijk gezegd nog hij meer kan hebben. Ik heb gezeefd dat die avond... ...dat... ...die bewuste avond. Nee. Laat ik het daar niet over hebben. Dat moet ik vergeten. Die avond komt nog wel, op Ik had dus een vriend die weigerde wie dan ook te wantrouwen. Dat was een door en door goed mens. Een pacifist. Een anarchist. Zijn liefde omvatte het mensdom en de dieren... ...superieur is. Mishorens in de haven. Dat wordt mist vannacht op het water. Tijdens de jongste godsdienstoorlog in Europa leefde die vriend teruggetrokken op het land. Op zijn deur schreef hij. Treed binnen van waar gij komt en wees welkom. En wie nam die sublime uitnodiging aan denkt u? Natie Zij gingen zijn deur in alsof ze thuis waren en ze staken hem overop. De gewoonte meneer. Mijn roeping, mijn behoefte om u een juist inzicht te geven in de kern der dingen. Toevallig zitten we hier vanavond precies in de kern. Is het u niet opgevallen dat de grachtengordels van Amsterdam overeenkomen met de hellenkringen? De hel der burgers vanzelf bevolkt met nare dromen. Wie van buiten komt en gaan de weg dieper in, deze kringen doordringt voor het leven met zijn misdaden steeds compacter, steeds duisterder. ...en Hier zitten we precies in de kern. Hoe dan ook, krantenlezers en hoerenlopers kunnen hier niet verder. Uit alle hoeken van Europa komen ze hier en blijven steken voor de bleke oevers van deze binnenzee. Ze luisteren nog naar de misthorens. ze speuren nog vruchteloos naar de contouren van schepen, maar kleumend van de kou keren ze langs de grachten weer onder de regen en komen hier om in alle talen hun neven te bestellen. En hier wacht ik ze op om mijn beroep uit te oefenen. Of oh, wat? U gaat wel? Tot morgen? Het station? Um, over de brug, rechts. Nee, ik, nee, nee. Nee, ik ga s'avonds nooit over een brug. Dat is een gelofte. Want, per slot, stel, iemand springt in het water. Een van twee, of... Je duikt na om hem aan wal te sleuren en dan riskeer je heel wat met deze kou. Of je laat hem aan zijn lot over. En zo'n opgekropte duik leidt soms tot curieuze krampen. Wat, tot morgen? Goed. Ja, u zegt het maar. Dan laat ik u graag het eiland Marken zien. Dan ziet u de Zuiderzee ook. Een goed dorpje, hè. Er is hier niet teruggedanst voor het pittoreske. Goeiedag. Ja. Maar ik heb je niet voor het pittoreske naar dit eiland meegenomen. Kantenkappen, plompen, versierde huizen... Met vissers die fijne tabakrook in de geur van boen was. Dat kan iedereen u laten bewonderen. Nee, ik ben een van de weinigen die u kan laten zien wat hier echt van belang is. Hier. De dijk. Die nemen we. Zover mogelijk van die lieve huisjes vandaan. En? Wat zegt u ervan? Is dit niet het vrijst denkbare negatieve landschap? Kijk, links, die ashoop die je duin wordt genoemd. Rechts de grauwe dijk, beneden ons het fale strand en voor ons de zee. De zee van verdund waswater en de wijde lucht, waar het bleekwater in spiegelt. Een hel, een hel bij uitstek, een weken slappe hel. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat de lucht in Holland wemelen van miljoenen meeuwen? Ze cirkelen boven de aarde uit. Ze kijken. Ze willen er graag op neerstrijken. Maar er is niets. Alleen zee en vaarten en schildtaken. Nergens een hoofd om op uit te rusten. Ik ben moe. Zullen we even gaan zitten? Ik raak de draad kwijt. Huh? Ik mis dat heldere waar mijn vrienden altijd zo hoog over opgaven. Overigens heb ik geen vrienden meer. Ik heb alleen medeplichtigen. Daar ben ik achter gekomen toen ik aan zelfmoord dacht om ze een fraaie poets te bakken. Om ze te straffen, zo gezegd. Ja, maar wie te straffen? Een paar zouden ervan hebben opgekeken, geen één zou die straf hebben gevoeld. Zo heb ik ontdekt dat ik geen vrienden had. Martelaars, die hebben de keuze om te worden vergeten, uitgelachen of gemanipuleerd. Begrepen worden ze nooit. Ik ken iemand die had een vriend die in de gevangenis was beland. Vanwege die vriend ging hij elke avond op de grond slapen. Om vooral niet te profiteren van het comfort dat die vriend was ontzegd. Dat is mooi, hè? Wie slaapt er op de grond voor u? Zou u dat doen? Waar een wil is, is nog geen weg. Wie weet, is er niet genoeg wil. Wie weet, hebben we niet genoeg op met het leven. Het is niet frappant dat alleen de dood onze gevoelens wakker schudt? Hoeveel houden we niet van vrienden die net dood zijn? Waarom niet? Zo had ik eens dus een vriend die ik ontliep en moraliseerde, maar aan zijn sterfbed was ik paraat, zeker maar. Daar heb ik geen dag van over geslagen. Ja, hij stierf wat trots op mij. Hij heeft me nog gekust en bij de hand gedrukt. Meneer, kijk. Die, uh, die, die avond, die, die bewuste avond waar ik het over had. Het was een mooie herfstavond. Al wat mistig boven de scène. Het donker viel in. Ik liep van de rive Gauche naar de Pont-des-Arts. Tussen de boekenstalletjes zag ik de rivier glinsteren. Er liepen er weinig mensen. Parijs zat al aan tafel. Ik genoot van de weergekeerde stilte. Ik was de Pont-des-Arts opgegaan. En met mijn gezicht naar de Végalant lag in de la aan mijn voeten. En ik voelde... Een immens gevoel van macht en van, hoe zou ik dat zeggen, van voltooiing. En dat deed me goed. Ik gooi mijn hoofd in de nek. En net zou ik een sigaret opsteken of achter mij net op dat moment hoor ik een lach losbarsten. Ik sta perplex. Ik kijk meteen om. Niemand. Ik loop naar de andere leuning. Negens een aak, negens een bootje te bekennen. Ik kijk weer naar het eiland. En weer hoor ik achter me die lach. Alsof die met het water meegleed. Ik ben roerloos blijven staan. Dat lachen werd zwakker, maar achter me bleef ik het duidelijk horen. Uit het niets vandaan, hooguit, uit het water. En tegelijkertijd merkte ik dat mijn hart was gaan bonzen. Kijk meneer, dat lachen, dat had niet iets geheimzinnigs. Dat was een open natuurlijke lach. Bijna amicaal. Een lach die de dingen tot hun normale proporties terugbracht. Intussen kon ik al gauw niets meer horen. Ik liep die brug af. Ik nam Rudolfine. Ik kocht sigaretten die ik niet nodig had. Ik was versuft. ...mijn adem haperde. Ja, de eerste paar dagen heb ik nog wel over dat lachen nagedacht... ...maar het duurde niet lang of ik was vergeten. Maar van tijd tot tijd was het alsof ik het... ...ergens... ...binnen in mezelf hoorde. In die tijd kreeg ik ook akkerfietjes met mijn gezondheid. Ja, niet iets bepaalds, een depressie zogezegd. Moeite om weer in mijn goede humeur te raken. Het leven vlotte niet meer zo is het lichaam lusteloos, dan kwijnt ook de geest. Het was toen net... of ik gedeeltelijk afleerde wat ik nooit had hoeven aanleren. Iets wat ik vanzelf zo goed kon, Namelijk te leven. Ik denk wel dat het toen allemaal begonnen is. Het punt is... U weet het zelf, dat elke intelligent mensen van de droomt om een gangster te zijn, om de maatschappij te overheersen met geweld. Doorgaans besteedt men het uit aan de politiek, zoekt men zijn heil bij de meest bloeddorstige partijen. Ja, wat maakt het nog uit om je geest omlaag te halen als je op die manier iedereen ver onder je kan krijgen. Ook binnen in mij ontdekte ik verzaligde dromen van tyrannie. En daarna is het nogal moeilijk om serieus te blijven geloven in de eigen roeping... ...als dienaar van het recht en verdediger van weduwen en wezen. En wat ik nu ga zeggen... ...vind ik nog blamerender. Ditmaal betreft het een vrouw. Het punt is... ...dat ik bij vrouwen altijd slaagde. Ik zeg niet slaagde om ze gelukkig te maken... ...of door hun toedoen zelf gelukkig te worden, nee... Gewoon slagen. Ik bereikte mijn doel altijd wanneer ik wilde. Ze vonden mij charmant. Notabene. Ja. Charme, dat weet u. Dat is een manier om ja te krijgen zonder dat speciaal om te vragen. Zo het mij destijds. Moet je oplakken. Dat mag best, hoor. Logisch met het gezicht wat ik nu heb. Op een bepaalde leeftijd is elke man verantwoordelijk voor zijn gezicht. Het mijne. Nou ja. Maar. Feit is. Ik werd charmant gevonden. En daar profiteer ik van. Niet uit berekening. Ik stuurde er niet op aan. Mijn omgang met vrouwen ging vanzelf. Vlot. En zonder trucs. Hooguit. Het genre ostentatief compliment. Dat ze als normale hulde beschouwen. Ja. Ik heb alle vrouwen bemind. Zoals dat heet. En dat wil zeggen dat ik er geen een heb bemind. Praktisch alle vrouwen die ik ontmoette, die acht ik hoog, hoger dan mezelf. En door ze zo hoog te achten, heb ik ze eerder gebruikt dan geholpen. Ingewikkeld, hè? Kijk, echte liefde. Dat is uitzondering. Twee, drie keer in de honderd jaar, zo ongeveer. De rest van de tijd blijft ijdelheid of verveling. Maar het moest dus toch een keer misgaan. Ik zal hier niet onthullen wie het betrof... ...maar wel dat ze me niet zozeer aantrok... ...als wel opwond door iets passief gulzigs dat ze had. En zoals te voorzien bleek ook dat ronduit onbevredigend... Maar complexe heb ik nooit gehad, dus ze duurde niet lang, of ik was haar vergeten. Ik dacht toch dat ze niks gemerkt had. Een paar weken gingen voorbij en toen hoorde ik dat zij, tegen derde, mijn tekortschiet had onthuld. Ik voelde me lichtelijk beetgenomen. Ze bleek niet zo passief als ik dacht. Ze was kritisch. Ja, ik heb er ook om gelachen. Het hele geval was ook zo volslagen, futiel, ja, als bescheidenheid ergens een plaats moet hebben, dan toch wel. In het seksuele, met zijn legio, onvoorziene situaties. Ja, toch? Nee. Nee. Niks bescheidenheid. Het gaat erom wie de beste is. Een tijdje later trof ik haar opnieuw. En ditmaal deed ik al het nodig om haar te verleiden. Om haar ditmaal echt te nemen. En dat bleek ook niet zo moeilijk. Zij van hun kant blijven liever ook niet zitten met een fiasco. Vanaf dat moment begon ik haar haast onwillekeurig op alle mogelijke manieren te vernederen. Ik pakte haar, ik liet haar schieten, ik pakte haar weer, ik liet haar dingen doen. Op tijden en plaatsen die daar ongeschikt voor waren. En dat net zo lang totdat zij midden in een extase luidkeels hulde bracht aan wie haar in verslaving hield. Aan mij dus. En toen nam ik afstand. ...en het duurt niet lang of ik was er vergeten. Toen dat verhaal weer bij me opkwam, ...kon ik daar wel weer om lachen, maar... ...dat was een ander soort lach. Meer zoals ik toen hoorde op de Pont des Arts. Nee, ik vertel u dit niet voor mijn plezier. Als ik nu terugdenk aan die tijd die tijd dat ik alles eiste zonder ooit zelf te betalen. Toen ik haar, om zo te zeggen, in de ijskast zette... ...om haar bij de hand te hebben, al naar mij uitkwam... ...dan weet ik niet hoe ik dat moet noemen... ...dat curieuze gevoel dat me nu bekruipt. Schaamte misschien. Schaamte, meneer. Schrijnt dat niet een beetje... Ja, ja, dan kon het dat wel eens zijn. Ik heb zo'n idee dat ik dat gevoel nooit meer ben kwijtgeraakt... ...sinds die bewuste avond waar ik het over had. Die avond... ...liep ik naar de Riefkoos waar ik woonde over de Pont Royal Ik kwam weer eens van een vriendin... Ik was blij met te kunnen vertreden, fysiek opgelucht. Ik voelde mijn bloed zachtjes tintelen op die brug voor mij, over de leuning gebogen. Onderscheid ik een gedaante die naar het water scheen te kijken, van dichtbij bleek het een slanke jonge vrouw in het zwart, tussen donker haar en mantelkraag was alleen haar nek te zien en die deed mij wat ik strekte mijn hand uit om haar aan te raken maar na even aarzelen liep ik door vijftig meter na die brug hoorde ik de plons oorverdovend in de stilte ik bleef stokstijf staan ik keek niet om vrijwel meteen hoorde ik een gil die ook mee de rivier afdreef en toen ineens verstierf de stilte die toen inviel in die opslagverstuurde nacht bleek eindeloos ik wilde toeschieten en kwam niet van mijn plaats ik geloof dat ik rilde van de emoties. In het besef dat ik snel moest ingrijpen... voelde ik een fysieke verlamming over me komen onweerstaanbaar. Ik weet niet meer wat er toen ermee omging. Te laat. Te ver. Te laat. Iets in die geest... bleef ik luisteren. Maar toen ben ik langzaam doorgelopen. Ik heb niemand gewaarschuwd. Die vrouw, ik weet het niet. Serieus, ik weet het niet. De dag erop, de volgende dag heb ik geen krant ingezien. Zee is een dode zee, of zo goed als. Zijn vlakke oevers gaan te loeren in de mist, en dan valt niet meer na te gaan waar die begint en waar die ophoudt. We hebben geen houvast. We kunnen de vaart niet meten. We varen en alles blijft erin. Dit is geen bootreis. Het is een dromerij. Nou, al wat ik u nu verteld heb, wat denkt u dat ik voor mezelf voel? Walging? Wel nee. Ik walg juist van de medemens. En in mijn hart voerde ik constant proces tegen de anderen. Wat vindt u het? Inconsequent. Ja. Maar het gaat er hier niet om, om consequent te zijn. Het punt is. tussen de maatjes van het net door te glippen. En in de eerste plaats het oordeel ontlopen. Ik zeg niet de straf. Straf zonder veroordeling, dat is uit te houden. Hoofdzaak is het oordeel te ontlopen. Niet eeuwig en altijd te worden geoordeeld. zonder dat ooit een vonnis valt. Waar ik het middelpunt van was, die plak nou ja, Ze omringden me nog wel, maar ze keken me aan met een achterbaks lachje. Of ze lachten achter mijn rug. Maar mijn bijpleef was argwaan. Ik liep in de val. Ik werd veroordeeld, liggend vervlogen geluk. Lang had ik in illusie geleefd van een algehele harmonie. Terwijl ik het middelpunt werd van oordelen en spot. Een steek onder water. Alles steken kwam me tegelijkertijd. En op slag voelde ik mij volslagen weerloos. En om me heen begon de hele wereld te lachen. Hoi. De meeuwen. Het meest elementaire begrip bij de mens is het idee van zijn eigen onschuld. Op dat punt zijn wij allemaal, net als die kleine Fransoos in Boegenwald. Ja. Hij wou met alle geweld een protest indienen. Bij de bureauchef die zelf gevangen zat en die hem in moest schrijven. Ha, een protest? Goed die Ja, vergeet het maar. In Boegenwald hoef je niet te protesteren. Jawel, maar meneer, ziet u, zei die kleine Fransoos? Ik ben een uitzonderingsgeval. Ik ben onschuldig. We zijn er toch allemaal op uit om het oordeel te ontlopen? hebt u Dante? Ja, zo. Weet u wel dat Dante engelen veronderstelt? Engelen die in de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en Satan, neutraal blijven. Dante zet ze neer in het voorportaal van zijn hel. Ja, lieve meneer, in dat voorportaal staan wij. Sinds die avond dat ik werd aangeroepen. Ja, ik werd aangeroepen. Sinds die avond moest ik een antwoord geven. Of althans, een antwoord zoeken. En eerst door die lachers. Door dat constante gelach. leerde ik mezelf beter begrijpen. Na opgraving in mijn geheugen begreep ik dat ik briljant was. dankzij het bescheiden in mij. Dat ik kon triomferen. dankzij het nederige in mij. Dat ik een tiran was. dankzij het goede in mij. De medemens bleef helpen, omdat het mij plezierde. Wie ik het vaakste hielp, veracht ik het meest. Dat ik wie ik heb bemind, uiteindelijk heb verraden. Ja, mijn leven lang heb ik onder een tweeledig teken geleefd. Om kort te gaan, het punt was eens te weer. Het oordeel ontlopen. Ik moest me te weerstellen tegen die lachers. Maar hoe? moest die lachers op mijn hand zien te krijgen. Ik nam voor om alle blinden op straat om ver te lopen. Om de banden van invalide wagens lek te prikken. Om oorvijgen uit te delen aan baby's in de metro. Afgeslagen auto's in de sloten te duwen. Mensen verkeerd te weg te wijzen. Volle handkarren om te kieperen. Het blaadje van de heldsoldaten op te greten. Bij het vuurtje geef je iemand's neus aan te steken. Die keer in dat café op het terras waar ik langoesten had, Daar viel een bedelaar mij lastig. Ik riep de ober om de man te laten verjagen. En ik klapte ostentatief toen die rechtvoltrekker zei u hinder. Ja, ik heb me dus teweeggesteld. U vindt mijn gedrag misschien kinderachtig. Maar mijn grapjes hadden een diepere oorzaak. Ik moest en zou spelbreker zijn en in de eerste plaats mijn goede reputatie uitwissen. Het idee alleen al maakte me razend. Een man als u, moest ik dan horen. En een ik van woede. Ik had schoon genoeg van hun hoogachting. Veel beter was het om alles oordeel en hoogachting te bedekken met de mantel van het ridicule. Maar ik heb me dus teweergesteld. Ik heb mijn hele arsenaal aan superieure bluf verschoten. En ontmoedigd, door alle vergeefse moeite, besloot ik om het omgaan met mannen af te schrijven. Ik ben gewoon gevlucht bij vrouwen. Vrouwen, dat weet u. Die veroordelen nooit echt een zwakke plek in ons. Veel liever willen ze onze sterke kant klein krijgen dat de vrouw de beloning is niet van de rechter, maar van de gangster. Ze is zijn thuishaven. Zijn toevlucht. In het bed van de vrouw wordt die doorgaans ook gearresteerd. Ja. Ja, zo stuurloos als ik was liep ik al gauw mij natuurlijk aan van binnen. En ik deed er nou geen conversatie meer bij. In zo'n zwijgzame sfeer laaide ik van onechte passie voor een charmant stuk onbenoemd. Ze was zo belezen in de Rommelpers dat ze over liefde sprak met de overtuiging van een intellectueel. Tot ik met haar naar bed moest. Want toen bleek dat de Rommelpers, die lesjes in liefde geeft, geen praktijk doseert. Ik was verliefd op een papegaai En ik moest naar bed met een serpent. Dus het duurde niet lang was de vergeten. En toen moest ik alles op zoek naar liefde. Liefde... Zoals die in de boeken beloofd wordt en die ik nog nooit was tegengekomen. Maar ja, ook zo'n passie was voor mij niet weggelegd. Simultaan begon ik aan meer dan één liefde. Dus ik stapelde voor de anderen meer narigheid op dan toen ik nog onverschillig was. Vertelde ik al van mijn papagaai dat ze zich wel voor honger uit wanhoop. Gelukkig kwam ik op tijd om haar hand vast te houden. Totdat zij een iets wat grijzende ingenieur ontmoette die haar voorspeld was in een rolllatte. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. In plaats van zelfvervoer te raken, hè, van alle passie tot in eeuwigheid ontheven, zoals dat heet, ging de druk van steeds meer fouten en stommiteiten allemaal zwaarder op mijn wegen. En ik kreeg van de hele liefde zo'n afgrijze dat ik jaren later iets als Slavia Of bijzonders liefdesdood niet kan aanhouden. Zonder tandenknassen. Ik probeer het zonder liefde te stellen. En te leven in staat van kuisheid. In zekere zin. Want laat ik er niet omheen draaien. Alcohol en vrouwen waren het de soela's die ik waard was. En er was ook nog een heel behoorlijk synopaat voor de liefde. De uitspatting. De uitspatting die alle gelach doet verstommen. ...die het zwijgen weer invoert. Ik ging met hoeren naar bed. Ik zakte maandenlang door. Ja, de ware uitspatting werkt bevrijdend... ...omdat hij tot niets verplicht. In de orde waar het wordt bedreven of niet gepraat. Wat men zoekt is te krijgen, zonder woorden... hebben bijgestaan in een hotel gewijd aan de zonde leefde ik samen met een volledige hoer en een jonge dame uit de hoogste kringen en die ervaring die leverde als winstpunt op dat ik minder onder het leven ging leiden Zes vermindert de vitaliteit en dus de pijn. En de pijn slaapt in met de potentie en net zo lang. Ik leefde in een soort mist. Mist. Mist waar het gelach zo gedempt klonk dat het nauwelijks niet op me Geen emoties meer. ...vlakkige gemoedstoestand Of, liever gezegd, helemaal geen meer. Zo verging het mij toen ik beter werd. Ik leefde nog wel van mijn beroep. Mijn regelmatige uitoefening van mijn vak werd gehinderd door mijn slordige levenstrand. Ik werd wat zwaarder. Maar ik kon eindelijk geloven dat de crisis voorbij was. Ik hoefde nu alleen om oud te worden. Ik mijn vriendinnen onthaald op een zeereis om daarmee mijn genezing te vieren. Waren wij aan boord van een oceaanschip? Uiteraard op het promenadedek, en ineens zie ik op het water een zwarte stip. Ik keek meteen weg, mijn hart was gaan bonzen, maar ik. De man bij mij. ik keek weer en toen was die zwarte stip weg ik wou gaan gillen door me van hulp roepen en toen zag ik het weer een pluk afval zo schepen achter zich laten ik dacht meteen een drenkeling. mijn oor. Die gil... die jaren daarvoor achter mij over de scène had geklonken... was meegestroomd naar open zee. En die had mij opgewacht. En ook besefte ik dat die mij zou blijven opwachten. Op Zeeën, oceanen... overal waar het bittere water is dat mij eens heeft gedood. Het drong voorgoed tot me door dat ik niet was genezen. Ik zat nog steeds in de val. En ik moest zien te leven met het oordeel van de medemens. En dat is het allerergste. Zij kennen geen verzachtende omstandigheden. Zelfs mijn goede bedoeling wordt aangemerkt als misdrijf. Vaarwel, roemrijk leven. Vaarwel, razemei. Maar wel, razend. Ik moet mij daarbij neerleggen en schuld bekennen. En ik moet blijven doorleven in dat ongerief. U weet het misschien, in de middeleeuwen was dat de onderste cel in een onderaardse kerker. Doorgaans werd je daar de rest van je leven in vergeten. Die cel was anders vanwege een slimme constructie. Te laag om te staan, te nauw om te liggen. In het ongerief had je geen keuze. Krom trekken, of scheef groeien. Slapen was vallen, waken was werken. Dat was een simpele uitvinding, geniaal. Door de constante dwang waarin je lichaam verkrampt, leert de delinquent dat hij schuldig is. En dat onschuld betekent vrolijk je lichaam kunnen uitrekken. Dan ziet u in zo'n cel, iemand die gewend is aan de hoogte van het promenadendek. In zo'n cel. En toch onschuldig zijn. De onschuld gedwongen om gebogeld te leven onwaarschijnlijk hoogst onwaarschijnlijk trouwens van iemands onschuld kan je nooit helemaal zeker zijn zeker. wel kun je rustig beweren dat we allemaal schuldig zijn allemaal lopen we met snotneuzen allemaal snuiten we elkaar we spugen elkaar vol en 1, 2, 3, hap het ongerief in vrijgesproken wordt er niemand meer Ik ben de rechter in penitentie. En ik oefen dat moeilijke beroep vanavond uit. Ja, hier op dit moment. Ik verkondig de wet. En ik onderwerp mij aan een openbare bier. En met mijn wijsvinger naar het zwerk slinger ik al mijn vervloekingen... naar die wetteloze lieden die geen oordeel verdragen. Om te beginnen zal ik nu... Het recht tot oordelen uitbreiden tot een ieder. Zodra iedereen schuld bekent. En geen verontschuldigingen. Nooit. Maar voor niemand. Dat is mijn principe. Daar ga ik vanuit. De goede bedoeling, de verzachtende omstandigheden, dat bestaat bij mij niet. Er wordt geen zegen gegeven en geen absolutie. De nota wordt opgemaakt. Doodnuchter. Dat is zo en zoveel. U bent een seksist. Een sadist. Een mitomaan, een pederast, een artiest, een dief Pasboen, kort en goed In mij, meneer, ziet u een verlicht voorstander van de slavernij mijn spruitje slavernij is er nooit een definitieve oplossing Dat weet ik nu wel Vroeger had ik ook de mond vol van alleen vrijheid Ik weet dat aan het eind van elke vrijheid een vonnis staat Een vonnis dat de zwaar is om te dragen dus lang leven de slavernij. Lang leven de grote baas met de zweep. Onze strenge vader, onze stuurlieden, onze vrede geliefde bestuurders. U ziet, hoofdzaak is vooral niet langer vrij zijn, maar een berouwvol vol gehoorzamen. Van een nog grotere smeerlap dan jezelf bent. Allee, ik ben niet getikt. Ik zie ook wel dat zo'n slavernij niet 1, 2, 3 wordt opgebouwd. Dus ik moet omzien naar een ander middel om dat recht door de uit te breiden tot een ieder. En dat middel heb ik gevonden. Let op deze geniale inval. Zolang wij het moeten stellen zonder de grote baas met de zweep. moeten wij net als Copernicus de redenering omdraaien. Aangezien wij niet iedereen kunnen beoordelen zonder onszelf mee te oordelen moeten we eerst onszelf verpletterend vonnissen en zo het recht verkrijgen over iedereen te oordelen ja? aangezien elke rechter uiteindelijk eens boete doet moeten we bij het einde beginnen eerst boete doen om uiteindelijk rechter te zijn kunt u me nog volgen? mooi nou hier sta ik ik sta hier voor de hele gemeenschap en ik zeg, ik ben uitschot. Ik ben het uitschot van het uitschot. En ik recapituleer mijn hele schande enzovoorts. In mijn betoog ga ik ongemerkt over van ik op wij, aangekomen bij zo zijn we, kan ik u dus ook de mantel uitveren. Ik ben net als u, allicht. En dus heb ik recht van spreken. En hoe meer ik mezelf beschuldig, maar des te meer recht oordeel ik over u... Sterker nog, ik loop uit dat u hier vanavond tot penitent wordt. U kunt er zeker van zijn dat ik uw biecht met broederlijke sympathie zal aanhoren. Nee, lach niet. Niks te lachen. Probeer het maar eens. Het zal u goed doen. Zal ik u dan eerst vertellen hoe ik te werk ben gegaan? Goed. Ik heb de tweeslachtigheid aanvaard. Zonder er nog over in te zitten. Ik heb me er juist mooi in genesteld. Ik vind er de gemoedsrust in waar ik mijn leven lang naar had gezocht. Ik had eigenlijk ongelijk toen ik zei... hoofdzaak is het oordeel ontlopen... Want hoofdzaak is dat iedereen zich alles kan veroorloven als iedereen van tijd tot tijd een verpletterend vertoon van eigenwaardeloosheid laat zien. Ik kan mij weer alles veroorloven. En ditmaal zonder dat er gelach losbarst. In nachten als deze, of liever in het ochtendlicht, want de val komt altijd bij de dageraad, dan ga ik naar buiten. Dan loop ik gevleugeld langs de grachten. In de grijze ochtendlucht wordt het dons daarboven laag naar laag te zichtiger. De meeuwen vliegen daar weer boven. Een roze schijnsel groeit al aan over de dakranden en verkondigt een nieuwe dag. Een nieuwe dag van mijn schepping. Hoi. Op het Damra klingelt de eerste tram door de vochtige lucht. En luidt het ontwaken in van het leven op de uitlopers van dit Europa. Waar dezelfde tijd honderden miljoenen mensen moeizaam uit hun bed komen met een bittere smaak in hun mond om naar een vruchteloos werk te gaan. En dan zweef ik in gedachten boven heel dit continent. En dan drink ik het opkomende absinthe daglicht in. En dan, benevel door mijn eigen woorden, ben ik gelukkig. Tot stervens toe gelukkig. O, oh, zuiver ochtendlicht. Over zeeën en oceanen, wat jeugdjaren, en we gaan het terugdenken: de wanhoop weer dan topvoert. Pardon, ik heb me geloof ik laten gaan. Een mens is te draad soms kwijt, ook al heeft hij dan eindelijk het geheim ontdekt van een heerlijk leven. Wellicht is mijn oplossing niet het ideaal. Maar wie zijn eigen leven niet mag. Wie weet dat het anders moet worden. Die heeft geen keuze. Waarom niet? Een ander worden. Wat is onmogelijk? Dan zou iemand eerst niemand moeten worden. Zichzelf moeten vergeten voor iemand anders. Hoe? Ik ben er net die bedelaar. Hij wou mijn hand niet meer loslaten en hij zei. Ach meneer, niet dat ik slecht ben. Maar ik ben het licht kwijt. We zijn het licht kwijt. Het zuivere zonlicht. De Heilige ons voelt. Van wie zichzelf vergeving kan schenken. Goeie, goeie. De meeuwen. Ja, het zijn wij meeuwen. Eindelijk komen ze er toe om af te dalen. De schatten. Hopelijk brengen ze de goede boodschap. Iedereen wordt verlost. Bij het ingang van vandaag slaapt u elke nacht op de grond omwille van mij. Gelooft u het niet? U moet niet te veel afgaan op mijn gevoelsbevliegingen of mijn eilen. Ik weet alleen wel dat wij allen van een en dezelfde soort zijn. Wij zijn allen een, waar of niet? Wij praten honderd uit voor niemand. En steeds tegenover dezelfde problemen waar we al lang de antwoorden op weten. Ja? Dan moet u mij toch eens vertellen... Wat u zo voorkomen op die avond, op die brug. En hoe u toen kans hebt gezien om uw leven nooit op het spel te zetten. Spreekt u nu de woorden die jaren en jaren ineens zijn blijven doorklinken door al mijn nachten. Woorden die ik nu eindelijk van u wil horen. Och, meisje toch, spring weer in het water. Opdat ik opnieuw de kans krijg ons te redden. Ons allebei. Spreking opnieuw. Dan moet de daad bij het woord gevoegd. Bro, het water is de kaart. Maar geen nood. Nu is het te laat. Altijd is het te laat. <tie> Dat lucht op. Het geluisterd naar de val van Albert Camus, gespeeld door Hede Maas in een regie van Kees Vlaanderen, montage en mixage Leo Knikman. Vertaling Dolf Spoor, bewerking voor Radio Hede Maas en Kees Vlaanderen.